Per persoon was het 518 kilo, dat is 17 kilo minder dan in 2011... blijkt uit cijfers van het CBS. De hoeveelheid huisvuil daalt al sinds het begin van de economische crisis. In de eredivisie zijn de afgelopen avond drie wedstrijden gespeeld. FC Twente won thuis met 3-1 van Ahead Eagles. NEC versloeg thuis Rode JC met 4-3. En Erkers Waalwijk won zijn uitwedstrijd tegen Ado Den Haag met 2-1.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 Een bijzonder nacht en welkom vanuit het College Hotel te Amsterdam. Ik eh, interview hier mensen die even op een kamer mogen zitten en hier ook uh, mogen overnachten als ze willen om even gewoon tot rust te komen. En dan hebben we vaak een mooi gesprek en ik denk dat het vanavond ook gaat lukken want we hebben een bevlogen iemand op kamer 101 zitten. Ja, We hebben een, een, een schrijver, een, een essayist, uh, hij geeft kunstcolleges in De Wereld Draait Door en hij heeft ja, een boek geschreven, Americana. En het is, ja, het is fascinerend. Ik, ik ben blij dat hij er zit. Ik klop op de deur. Ik heb het over Joost Zwageman. Oh, en hij staat gewoon al achter de deur. Ik de hoor de... je van alles zeggen in de ja, gang. Maar... ik hoop dat het goed was. Nou, wat je zegt, heb ik Nee, Ik heb gehoord. gezegd een bevlogen iemand. Uh, dat hoop ik. Ja, dat, dat hoop dat, ik. Dat, dat kan toch ja, niet anders? Nee. Je hebt mensen die uh, bijvoorbeeld in de kunst en literatuur... een leven lang met zichzelf bezig zijn. En mensen die nieuwsgierig zijn naar de wereld. Ik vrees dat ik nieuwsgierig ben naar de wereld. Ja, maar ik heb ook gezegd schrijver. Je bent toch... klopt, toch? Ik, ik, ik ga jou niet alleen maar uh, zeggen van uh, de man die zomergast heeft gepresenteerd bij de Wereldrijd doorzit En Barend. Uh, uh, uh, klopt. Door, uh, Allemaal historie, je bent toch schrijver? Ik vooral? ben denk ik van uh, nummer 1 tot en met 9 schrijver. Althans, zo voel ik mij. En dan van 9 tot en met 10. Is het ook zo dat ik inderdaad zomergasten heb gepresenteerd en nu uh, kunstverhalen mag vertellen bij de Wereld Rijd door? Maar uh, ja, je weet het zelf. Te ik ga nu meteen een cliché. We zijn er Ik ben één minuut ben je binnen. Ik ga meteen een cliché zeggen. <lacht> televisie is een indrukwekkend medium. Maar dat is ook zo. Dus ja. televisie maakt zeer veel indruk op mensen. Dus voor een heleboel mensen ben ik uh, ja uitsluitend bekend van zomergasten of van de wereld rijdt door. Vind ik niet erg als ik maar voor mezelf goed kan scheiden... dat nummer 1 tot en met 9 voor de literatuur is. Want waarom is het zo belangrijk? Uh, ja, dat jij schrijver dat beeld zijn? Uh, stel als jij morgen tegen mij zou zeggen... je klopt aan op deze kamer, 101. En je komt binnen met een mededeling Joost. Vanaf nu uh, mag je eigenlijk... ik neem je computer in en je notitieblokje... en je oude typemachine. Dan raak ik toch wel redelijk in paniek. En dan vind ik dat niet fijn. Uh, als je zegt van, Joost, de wereld rijdt door, stopt... want Matthijs gaat met vroeg pensioen. Dan ben ik bedroefd, gedurende twee weken. Maar dan denk ik, oké, okay, ik ga gewoon verder met schrijven. Dat is verschil. Maar je bent ook een verteller, en dat merk ik nu al. Ja. Uh, nu je dit zegt, heb ik, heb ik even geen tekst, want dat klopt. Uh, daar kom je eigenlijk in de loop der jaren achter. Uh, dat wist ik niet van mezelf. Ik wist eigenlijk ook niet van mezelf dat ik schrijftalent had. Ik was altijd bezig met beeldende kunst. Ik wilde heel graag, we zijn hier nu in Amsterdam, in het College Hotel... ik wilde heel graag de Rietveld Academie. Uh, daar heb ik mijn best voor gedaan, maar het zat er niet in. Maar in mijn jeugd was ik eigenlijk spelenderwijs altijd bezig met teksten... een soort schoolkrantjes schrijven, eigen magazines maken. Uh, dus ik ben daar als het ware... anderen moesten mij op dat schrijftalent wijzen. Uh, anderen hebben mij ook op dat... Uh, Aspect geweest, ik wist het niet. Ik stond wel overal en nergens te praten in Nederland over mijn eigen werk, maar anderen moesten mij erop wijzen dat ik misschien iets over kunst kon vertellen op TV. In concreto was het Matthijs van Nieuwkerk zelf. En wie heeft uh, tegen jou gezegd dat jij ook uh, iemand bent die anderen kan uh, enthousiasmeren? Uh, Matthijs van Nieuwkerk uh, in... is niet alleen vertellen wat je doet, het is ook mensen uh, ja, ik bedoel wat je doet, zeker op TV, ook maar ook ja. de boeken waar we straks gaan bespreken. Ja, Je maakt mij ook hongerig en nieuwsgierig. Ja, in, je steekt mij aan. In geschriften wist ik dat. Ik hoop met mijn stukken mensen warm te laten lopen... voor, voor datgene waar ik zelf heel enthousiast over ben. Dus ik weet dat ik dat in, op papier kan overbrengen aan mensen. Van, Ik heb iets geweldigs gezien. Nieuwe ontdekkingen van Andy Warhol. Uh, ik ga er alles over uitleggen en vertellen. Dat kan ik. Maar dat ik het ook op televisie kon... Of dat moest een ander mij duidelijk maken. In 2011 kwam er een boek van mij uit over kunst. Alles is gekleurd. En de redactie van De Wereld Door... had mij gevraagd om er iets over te komen vertellen. En Matthijs van Nieuwkerk, die ik nog kent... uit zijn tijd van uh, Het Parool, toen hij kunstredacteur was... was ooit een keer in een zaaltje geweest... in een bibliotheek in Amsterdam-West of zo, ik weet niet waar. En die zei, ik heb je alles over kunst horen vertellen... Hij zei tegen mij, Joost, ik kan twee dingen doen. Ik kan jou vragen stellen over dit boek, maar ik kan ook tegen jou zeggen... weet je, ik geef jou de camera en de microfoon, pak één kunstwerk uit je boek... en vertel daar iets over. Toen schrok ik wel even, want ik dacht van, hoe doe ik dat? Ik kan dat inderdaad voor 100 mensen in een zaal of voor 150, maar dit is toch 1,2 miljoen per dag, dus ik moest een nachtje slapen. En ik dacht erover na. ik dacht, ik doe het... Ik, ik spring in het diepe. En zo gezegd, zo gedaan. Het was januari 2011 en ik kwam daar in de wereld rijden door. En Matthijs zegt op een gegeven moment: Joost, je hebt een nieuw boek uit. Daar komt Jackson Pollock in voor. En die Warhol: over wie wil jij iets vertellen? En dat was dus het plan, dat ik dat zou gaan doen. En ik begon daaraan en vervolgens uh, waren we zeven minuten verder. En ik dacht: Oh, mijn hele item is al voorbij. En twee dagen later belde de redactie van de Wereldrijk door me op. Die zei: We hebben allerlei brieven gekregen over je kunstverhaal. En Matthijs heeft het nu aan jou gevraagd. Maar wil jij dit niet iedere maand gaan doen? Zo is het gekomen. Niet door mijn eigen idee, maar echt doordat Matthijs van zei. Maar waarom ben jij een goede verteller? Uh, dat moet je me niet vragen. Je kan niet vragen waarom. Ik, uh, dat weet ik niet. Van Nieuwkijk zag dat ooit. Mensen bij mijn uitgeverij zagen dat. Kennelijk heb ik een bepaald soort vuur in mij... dat ik kan overdragen aan anderen. Maar waarom dat zo is, dat wil ik ook niet weten. Want als je je eigen... Um ...optreden al te zich gaat analyseren... Dan, ...dan slaat het misschien dood. Ik ga gewoon zitten. Ik bereid me voor. Ik heb iets moois gezien. En ik vertel het aan heel Nederland. Maar wat daarachter steekt... ...wil ik niet weten. Ik hoop op een, een, vuur, hoop op een vurig ver, verhaal vanavond. Maar we gaan gezellig voor. hier in het halletje... ...of gaan we doorlopen We gaan naar de kamer. Maar ja, maar... Het, het is hartje Amsterdam, maar het is doodstil. Ja, het, is het lijkt wel Deventer-Noord. Maar... Kijk, want ik ken deze kamer... ...en ja. hier hangt een schilderij. En ik nou... zag het al, ja... ja. En nou, zou ik toch even aan jou willen vragen... want jij hebt volgens mij andere ogen dan ik. Ja. Hoe kijk jij naar deze ja. kunst? Kijk, uh, op het eerste gezicht zeg je... dit is een hotelkamer in Amsterdam-Zuid. En uh, de lampen zijn sfeervol. Uh, er staat hier een prachtig tweepersoonsbed. De, de, de douchecabine is geweldig met een high-tech badkamer. En dan hangt daar een stilleven van... ik zeg Dubois, want dat lees ik nu. Uh, op het eerste gezicht zeg je, dat hoort bij een hotel... Maar kijk altijd beter. Dat heb ik geleerd van Rudy Fuchs, de oud-directeur van Stedelijk Museum Amsterdam. Kijk beter. Hoe gaat deze man te werk? Probeert hij alleen maar een afbeelding te geven van die bloemen en het fruit? Of probeert hij tot leven te brengen? En stillevend zijn eigenlijk heel ontroerend. Want ja, er is geen mens te zien op dit schilderij. Je kunt geen menselijke gelaatsuitdrukking zien. Je nee, ziet geen emotie. Een kelk met bloemen. Een kelk met bloemen, maar toch weet uit. deze man in iets doods Namelijk uh, uh, dingen. Het, het leeft wel, maar die bloemen zijn uitgebloeid bijna. Uh, iets moois te leggen. En het leven is een genre natuurlijk... waarin wij Nederlands hebben uitgeblonken. Uh, uh, Pieter Klaas, uh, Willem Heda. Uh, prachtige levens met kazen en bloemen. Waarvan je bijna zegt, die bloemen wil ik ruiken... en die kaas wil ik eten. 350 jaar geleden is het geschilderd. Je staat er tegenover. En het is laat ik het zo zeggen, in onze tijd van hyperreality... wordt alles direct naar je toe gecommuniceerd. Die ouderwetse schilderkunst van 350 jaar geleden... Als je er tegenover staat, blijkt die kaas bijna jaloersmakend eetbaar. En dat vind ik geweldig van onze Nederlandse kunst. Dat die op zo'n hoog niveau staat, al eeuwenlang. Maar vind je dit nou mooi? Want ik vind dit uh, zo... Dat is weer een hele andere vraag. Je vroeg <lacht> mij iets over het stil leven. Vind je dit mooi? Zeg ik ja en nee. Uh, zoals uh, vanaf vroeger zeg ik ja en nee. Ja, omdat het een stil leven is. Nee, omdat ik denk dat er betere stilleven levens zijn. Maar want jij kijkt toch blijkbaar anders, ook hoe je het nu vertelt, uh, dan ik. Jij maakt direct die vertaalslag. Nou, kijk er naar. zelf naar. We gaan samen nu kijken. Het is radio, dus we kunnen niet uitleggen aan de uh, luisteraar. Maar we kijken samen naar dit. En wij zien decoratie. Tenminste, dat zie je ook, denk ja. ik. Maar waar het in stillevens om gaat... is dat je eigenlijk in de dingen een ziel legt. Dat vind ik. Ja. Dus de, Nou ja, zie jij een ziel hierin? Niks. Nee, oké. Okay. Nul. Oké, okay. bij... worden we er nu uitgeschopt nee. bij het van Film. Maar het is wel zo. Ik zie ook geen ziel hierin. Nee. Dus het is kunstig gedaan kunstig, dat is het woord, kunstig, maar een ziel van de bloem, Kijk, Van Gogh met zijn zonnebloemen. Ja. Dus nou, als je dat ziet, dan zie je de tragedie van die man zelf. Je ziet uiter... maar ik, ik, vind, uh, ik kijk ook vaak naar schilderijen en naar kunst... Ja. En dan uh, voel ik inderdaad, zit er zielen in of niet? Is, weet je, dat klopt is een kunstwerk. Ja. En dan vind ik het mooi of niet. Maar jij wil ook altijd nog, volgens mij, zeker als ik je, je, je boek lees of je kunstcollege, je ja. wilt het verhaal erachter ook nog ja. weten. En ook altijd, uh, uh, wat was de kunstenaar klopt. voor iemand? Ja, klopt. Maar dat heeft te maken met het feit dat ik zelf uh, lange tijd op een gegeven moment dacht: Weet je, die moderne eigen tijdskunst. Ik dacht eigenlijk wat veel mensen denken. Van dat kwam een kleine neefje ook van 13. En uh, ik was op een gegeven moment, ik ben nog heel goed... als jonge Alkmaarse scholier in een bus met scholieren naar, Alk, naar Amsterdam. We kwamen daar binnen in het stedelijk. En er stond een hele enthousiaste curator. En die vertelde van alles. En je zag die scholieren denken, ja, fuck dat. Je, je kan me tienduizend verhalen vertellen, maar dat geloof ik niet. En ik ook niet. Totdat ik begon te lezen over kunstenaarslevens en kleine anekdotes. En ik ben er sinds... Jaren al heilig van overtuigd dat kleine verhalen over kunstenaarslevens grote kunst kan ontsluiten. Uh, ik noem één voorbeeld. Uh, Picasso was aan het begin van de 20 e eeuw. als hele jonge man uh, een, een, een groentje in Parijs. Echt een, een ventje van niks, begin 20. Hij zou daarheen gaan voor de wereldtentoonstelling in Parijs 1901, honderd en zoveel jaar geleden. Hij was journalist. Hij heeft onmiddellijk zijn pas ingeleverd bij de Spaanse krant. Want ik wil geen journalist zijn, want hij zag geweldige kunst in Parijs. Hij was er met een vriend, Casse Gamas he, die jongen. Die was verliefd op een meisje in Parijs. Dat kon hij niet krijgen, om een heel lang verhaal kort te maken. Die man was wat stabiel, die boezemvriend van uh, Picasso. Die zag op een gegeven moment in een Parijs café... dat dat meisje aan het flutten was met een andere man. Hij had op de een of andere man een wapen bij zich. wilde op haar richten schoot, schoot mis schoot nog een keer, schoot weer mis, hele café en, en roer... dacht toen ik heb iets verschillend, legde aan, schoot zich door zijn hoofd, viel neer en was dood. Dat was de beste vriend van Picasso. Nou, dan begrijp je waarom Picasso in de jaren tien al die blauwe schilderijen. I'm feeling blue. Ik heb mijn jeugdvriend verloren. En hij schilderde zelf die Casa op zijn doodsbed. Dat hij niet gezien heeft, want dat was net te laat voor de begrafenis. Maar dat legt alles uit over acht jaar in het leven van Picasso. De dood van zijn beste vriend. Als je dat niet weet en je kijkt naar die blauwe schilderijen... denk je, oh, die Picasso die doet wat blauws. Maar als je denkt aan het grote immense verdriet... dat een jonge man van 22 meemaakt als een boezemvriend zichzelf ombrengt, ja dan kijk je goed met andere ogen. De blues, De nou, blues. I'm feeling blue. Ik ben, maar ook schuldig. Hij voelde zich schuldig, hè? Want was ik er maar bij geweest, had ik maar eerder ingegrepen. Ja, maar ja. Aan de andere kant, wat fijn dat hij zichzelf door zijn kop heeft geschoten. Nee, helemaal niet. Dat ben ik niet met je eens. Ja, maar ja. Nee, dat dat nee, heeft nee, heel veel. Dat, nee, de blauwe nee, periode van ja, Picasso dan, is toch ook ik, een fenomeen in de natuurlijk, in Natuurlijk, want we de hebben de iets moois kunnen houden. Ja. Maar dat is fantastisch. We hebben er geweldige dingen aan overgehouden. Maar nou, laat ik, laat ik zo zeggen... Um, uh, goed, we gaan een parallel trekken. Kurt Cobain was dood. Hij uh, wordt na twee dagen gevonden. Daar hebben we een geweldige mythe aan overgehouden. Maar het was toch ook wel fijn als hij zo hebben doorgeleefd. Vind je niet? Eens. Dat vind ik. Zeker. Uh, maar had hij het waargemaakt? Uh, dat, bedoel, dat, denk, die, die discussie hebben we nou helemaal gehad met, met Kennedy. Uh, ja. Is het goed dat Kennedy is neergeschoten? Want hij uh, had zijn mythische staten die hij nu heeft... Dat nooit waar kunnen maken. Eigenlijk, ja, ik, maar, ik vind het ook niet hoor, wat dat betreft. Het, het Kennedy is heel had nooit... bijna, weet ja. je wel. Had hij het kunnen waarmaken? Uh, nu is Kurt Cobain bijgeschreven in de legende van 27. Janis Joplin, Jimi Hendrix en dergelijke. Als popliefhebber denk ik van... geweldig! Weer een legende erbij, maar... Tegelijkertijd denk ik ook van, weet je, dat is wel een soort luxe overtuiging. Om het maar heel bot te zeggen, zeg dat even tegen Izo Hoes. Ja. Weet je wel? Om het maar zo te zeggen. Of zeg dat even maar, tegen WF Helmelt, die zijn zus verloor. Ik vind van niet. Maar Koertoken kon niet meer. hè? Denk je dat? Ja, hij was, nou, hij was 27. Ja, maar hij was, uh, hoe weten wij dat? Ja, omdat tenminste, dat, le nou ja, dat lees ik dan. Nou, dat lees ik ook. Maar hoe weten wij dat? Hoe weten wij dat iemand van 27 niet meer kon? Het uh, verschil tussen een dodelijke fysieke ziekte. En een geestesziekte is dat een geestesziekte nooit onomkeerbaar is. Je kunt iemand zes, zeven, acht jaar behandelen en dan komt hij toch uit een soort crisis. Ik persoonlijk denk dat Kurt Cobain in een soort post-post-post-adolescentiecrisis had. Hoge verwachtingen. Het succes is hem naar het hoofd gestegen. Maar als hij mis had gericht en hij was een grand old man geworden, was hij zo'n Johnny Cash 2 geworden. Dat denk ik. Nu alweer een mooi verhaal. We gaan van publishing naar nee. nee ik moet zeker ook even... Uh, hetgeen wat je afgelopen dinsdag in de Volkskrant uh, schreef... over Mira Schendel, ja. een kunstenares ja. uit Zuid-Amerika. Ja, klopt. Uh, ik had er nooit van gehoord. Ik ook niet. Maar ik, jij, jij dus ook niet. Nee, en dan schrijf je wel. erover. Er is een, een tentoonstelling in Londen. Ja. En jij schrijft erover en er gebeurt iets met je. Ja, ik euh, zou naar Londen gaan voor de tentoonstelling van Paul Klee ja. in uh, Tate Modern. Uh, dat is een kunstenaar, wiens werk ik al heel lang volg en ken. Ja, een lang geleden overleden. Uh, uh, Staat in de Canon, uh, Cézanne, Monet, Paul Klee, Mondriaan. Ik ging eigenlijk heen om te kijken of daar originele schilderijen zouden hangen... die ik nog niet had gezien. Ik was erheen gegaan, ging even een kopje koffie drinken... en ik zag daar een naam staan, Mira Schendel kun je twee dingen doen, denken... nou, Tate Modern heeft ook een of andere vrouw... van wie ik nooit heb gehoord. Of je kunt denken, nou, een naam die ik niet ken. Ik ga kijken, en wat gebeurde er toen? En dat is het mooie, want dat is heel zeldzaam als je ouder wordt... Ik ging naar etage drie. Daar ontrolt zich een oeuvre van een vrouw uit Brazilië... met een enorm levensverhaal. Geboren in Oostenrijk. In, sorry, in Zwitserland. Uh, woonachtig in Italië. Op de vlucht voor de nazi's, Want ze heeft een Joodse vader en moeder. Gaat vluchten naar Joegoslavië. Gaat vluchten naar Bulgarije. Gaat met haar man naar Brazilië. In, de, in en na de oorlog. Is in 1946 stateloos burger. Gaat hertrouwen met een man uit Brazilië. Leeft daar. Wordt eigenlijk gelukkig, terwijl de hele familie is uitgemoord... Uh, gaat kunst maken, is ver weg van Parijs, Londen en New York... maar maakt daar de mooiste kunst van de wereld. En wij weten het niet, Ja, maar Patrick. hoe is dat? Want ik las dat stuk... en dat ja. was ook meteen weer van... Oh, ik, ik, ik ben ook weer gaan googlen en, en uh, ja. gezocht van... oké, okay, wat heeft ze gemaakt... En wat je op Google ziet is natuurlijk nooit als je het niet ja, echt ziet. Maar zo, hoe is ik... het als jij zoiets ontdekt? Als nou, je zoiets uh, denkt, uh, de... ja, in het begin iets van heel raar. Uh, dat heb ik ook bijna paniek van. Waarom weet ik dit niet? En waarom weet de wereld dit niet? En wat, hoe, hoe kan dit? Hoe kan zo'n groot genie? He, want kijk, uh, we denken altijd van onontdekte genie. Dat is iets van het verleden. He. Picasso die gek werd in Zuid-Frankrijk. Zichzelf uh, ombracht En jaren later, nog niet eens zo lang daarna, een begrip werd. Dus... Hij overleed eind ach, 19e eeuw. 1913 had nog bijna niemand van hem gehoord. Het wonder is in 2013 sla je flater als je iemand vraagt... kent u Vincent van Gogh? Dat is bizar. En je denkt dat is iets van het verleden. Nu hebben wij in onze mediasamenleving... alle talenten van de wereld gemonitord, gescreend. Dat is niet zo. Er is een genie. Dat heeft haar leven lang de prachtigste dingen gemaakt. Ze overleed 15 jaar geleden in betrekkelijke anonimiteit. Er is één enthousiaste curator in Londen... die zegt van, daar hebben wij een wereldkunstenaar. Dan moeten we alles vanuit Europa halen. En als onvoorbereide leek ben ik daar in de Tate Modern. Ga daar naar binnen. En ik krijg een soort... daar ben ik heel dankbaar ook voor. Want als je toch wat ouder bent zoals ik... dan ga je vaak dingen herlezen en herzien. Je draait nog eens een keer Lou Reed. Je draait nog eens een keer Prince. Je leest nog eens een keer Jack Kerouac. Maar iets nieuws ontdekken... nou joh, ja, ik was echt... echt Geraakt en ontroerd. Maar is dat dan weer een gevoel zoals uh, nieuwe verliefdheid? Bijna wel, van, ja. Ja, bijna wel. Ik moet ook zeggen, ik was ook blij dat ik in mijn eentje was, want uh, ik schreef ook in het stuk, en het, daar aarzelde ik wel over in de Volkskrant: van sommige kunst verandert je leven. En ik zei: dat moet je niet te vaak zeggen, want dan wordt het corny en, en heel klef. Maar dit wel van mij. Ik zag namelijk een vrouw bezig met kunst die altijd gedomineerd was door mannen. Willem de Koning in Amerika, Jackson Pollock... die stoere, heftige rock'n'roll-achtige kunstenaars... van na de Tweede Wereldoorlog. Mark Rothko, Andy Warhol. En één continent verder was daar een mevrouw, een dame, een meisje... die dezelfde soort kunst maakt, maar dan oneindig veel teerder... mooier, zuiverder, frailer uh, uh, ook. Eigenlijk eerlijker dan al die macho's van Noord-Amerika... Dus ik was, ik was eigenlijk wel, ik zal het nu zeggen, het is wat laat op de avond. Ik moet eerlijk zeggen, ik was ook blij. Dat ik, ik moest bijna, ik liet wel een traantje. Maar ja. één, één werk was zo mooi. Want die, nu denk, mensen gaan die nu denken dat draden? ik gek ben. Hè? Men, ja, die, exact, die, die draden. Ja, ja. Dat waren gewoon Nederland ja. draden. Waarvan je denkt, van ja dat wil ik niet zien in, in een museum. Weet je, als Geert Wilders binnenkomt, zegt hij... stop de subsidie aan alle Nederlandse kunstenaars. Nee, het was geniaal. Want die draden waren een soort witte regen. Een soort, weet je, een soort regen die poëzie maakt... Nobody not even the rain has such small hands. Dat is van I.E. E. Cunnings. Niemand, zelfs de regendruppels niet, heeft zulke mooie kleine handen. Dat is Lise's Zij schreef om die hele frele, nagemaakte regenbui van Nijlondraden. Van, wij denken altijd dat er nog een boek achter ons eigen leven is. Dat we moeten openslaan. Een transparant boek. En dan ontdekken we dat die andere wereld ons eigen leven is. Nou, it knocked me out. Ik vond het geweldig. En jij zei ook net van ja... Het, het verandert mijn leven. Maar ja. in welk opzicht dan? Nou, um, um, ik moet eigenlijk een soort herwaardering maken... van wat ik altijd goed vond. Uh, ik merk dat ik um, uh, die fragiliteit van haar kunst... Uh, ik, waarover ik misschien vroeger wat lacherig had gedaan... van aastelritus, uh, regen, klein, poëzie voor jonge meisjes... dat ik dat nu heel mooi vind. En het verandert mijn leven. Ik denk niet dat ik... Laat ik dus hij heeft ik ga een ander verhaal vertellen. Aan het eind van haar leven schilderde zij op een hele zuivere manier... een maan die, die ondergaat. die kan natuurlijk vanaf de aarde bezien. Maar die maan die daalt achter een soort heel zacht fluweelblauw. Blue velvet aan David Lynch. Maar het zachtst poëtisch denkbare blauw. Met een dalende maan, dat kan niet. Het was zo'n simpel beeld. En zo ontroerend eigenlijk. Het gaf aan... De relativiteit van de aarde waarop we leven. Het gaf aan de relativiteit van tijd. Het gaf ook eh, enorme fantasie van deze dame aan. En ook het lef om iets heel simpels te maken. Een eenvoudig beeld. Gewoon geen ondergaande zon, nee. Een maan die als een zon in de zee zakt. Een maan kan niet in de zee zakken. Dat weet je ook. Bij haar wel. Het is simpel. Het is gedurfd in zijn simpelheid. Maar het raakte mijn hart. Ongelooflijk. Ja. Dus uh, eigenlijk moeten we het helemaal niet meer hebben over jouw boek uh, Americana. Want je moet een nieuw boek gaan schrijven, South Americana. Uh, yes. Misschien wel, ja. Nee, kijk, Americana is een uh, weerslag. Het is, is de droom die nu werkelijkheid is geworden voor mij. Ik droomde al, denk ik, tien jaar lang over het maken van een boek alleen over Amerika. Maar dan ook vuistdik. 1200 bladzijden. Met alle dingen uit de muziek. Uh, beeldende kunst, literatuur, film, fotografie... die ooit mij een tikje hebben gegeven. En ja, nu, nu is het er. Dus ik ben nou, een ontzettend blij mens. En je hebt mij ook een tikje gegeven, hoor. Ja, ik heb nog niet alles kunnen lezen, maar ik heb veel echt... Uh, echt. Het is de bedoeling dat je dit eigenlijk een leven lang naast je uh, nachtkastje... Maar hoe vind je het dan? Als je, ja, want je bent er lang mee bezig geweest. Ja. Er is uh, veel werk in geïnvesteerd. Ontzettend. Maar hoe is het dan als je het hier voor je ziet liggen? Het, heel ja, raar en onwerkelijk, omdat ik er al heel lang van gedroomd heb. En uh, het is er nu. En uh, tot mijn verrassing is het ook, wordt het ook meteen opgepikt door lezers. Ik dacht, een, we zitten in de boekencrisis. Het is uh, een moeilijke tijd voor boekhandels. Boekhandels sluiten, mijn eigen uitgeverij met 100 mensen ontslaan. Kun je een boek van 50 euro verkopen over alleen maar Amerika in deze moeilijke tijd? En wat. Blijkt, dat is zo. Na een maand wordt het herdrukt. Dus kennelijk herkennen mensen een bepaald soort vuur of elan of enthousiasme. Ik weet heb het je het ook geroken? Het ruikt ook een nou, beetje Amerikaans. Het is heerlijk. Ja, het het is, is, heerlijk, wat is het? Het is geweldig. Het is een het is ja. dun druk. Ja. Het, is, het is qua uiterlijk en is het, het mooiste boek wat, wat ik ooit heb gemaakt. Ik dacht ook zelf van: weet je. Uh, alles wat ik hierna doe is hopelijk geslaagd, maar stel dat ik, als ik nu met jou heb gepraat en ik sta zondagochtend op hier in Amsterdam-Zuid en ik word geraakt door een tram, is natuurlijk naar want dan missen mijn kinderen mee, mij. maar dan heb ik in ieder geval Amerikana uh, achtergelaten. Maar soms wordt gevoel: de vraag is natuurlijk ook al vaak gesteld in interviews, maar ik ga hem ook stellen voor onze luisteraar: waarom Amerika? Wat is ja, de fascinatie? Ja, ehm. Um... Het lijkt nu net alsof ik alleen maar met Amerika bezig ben, Maar ik heb ook ontzettend veel mooie kunst gezien uit Engeland, Frankrijk. Ja, maar goed. Geweldig. Je wilt niet schrijven, goed. Zo, Amerika. Amerika. Um, ik leefde een leven als een... ja... eager jongetje in Noord-Holland. Ik groeide op. 40 kilometer hier vandaan in Alkmaar. Als je in Alkmaar groot wordt, dan is Amsterdam een andere wereld. Onbereikbaar. Zeker in de jaren zeventig. Je moet denken aan de noordelingen van Alex van Warmerdam. Wij leefden aan de rand van de stad. Als ik uit mijn slaapkamer keek, zag ik braakliggend land. En daarachter zag ik de duinen van Echtmond aan zee. Hartstikke leuk. Ik ging heel veel buiten spelen met vriendjes. Indiaantje kabootje spelen. Maar als ik eenmaal binnen zat, dacht ik, ja, what's happening? Niks. En ineens las ik een boek, The Catcher in the Rye, van Salinger. Daarna nog een boek, Philip Roth en Portnoy's Complaint... Dat was voor mij zo bijzonder in vergelijking met de Nederlandse boeken die ik moest lezen voor school. Ik ging stiekem Amerikaanse boeken lezen. Jack Kerouac, On the Road. Salinger nog meer, Franny and Zoe van uh, Philip Roth, The American Pastoral. Een heel continent opende zich. En in mijn naïviteit dacht ik ook wel dat het Amerika, het Amerika was van alle mensen... Dus toen ik in 1987 voor het eerst echt lange tijd naar Amerika ging, dacht ik van, oh, dit wordt de mooiste tijd van mijn leven. Ik ga een half jaar in Amerika wonen. Ik kan met iedereen mijn liefde delen. Wat bleek? Ik kon nog eigenlijk beter met mijn vrienden uit Amsterdam over Annie Warhol praten dan in Amerika, hadden ze. In, ik, ik begon in West Virginia, als ik daar op straat ging staan en ik riep Annie Warhol. Nou, geen hond die dat zei, weet je wel. Die dachten van, hoe is dat? Een of andere gek uit Europa. Was die reis aan één grote teleurstelling? Nee, helemaal niet, want uh, ten eerste maakte ik die reis met een aantal Jonge schrijvers van all over the world. Het was een soort reis georganiseerd door de USIA, dus United States Information Agency, een soort, soort, een soort instelling die wilde laten zien aan de rest van de wereld dat Amerika meer was dan hamburgers en Bill Cosby. Uh, dus ja, daar waren allemaal jonge schrijvers uit uh, de Filipijnen, uit China, uit Colombia, uit Argentinië. Van die groep mocht ik deel uitmaken. Dus ik reisde een half jaar lang met een soort een soort, het was een soort mondiaal schoolreisje, weet je wel. Als Geert Wilders had meegereisd, was hij in tranen uitgebarsten... want het was hypermulticultureel. Het was geweldig. Er was een meisje uit Jamaica die iedere avond had zijn bepaalde... Chance, zou ik maar zeggen, die helemaal uit haar land kwamen. Er was een jongen uit de toen nog uh, net van de Apartheid ontkomen Zuid-Afrika, die had een paar prachtige boeken geschreven. was een jongen uit Zweden. Nou, met die mensen reisde ik rond door Amerika. Dus wat wij gemeen hadden, was dat wij allemaal, waar we ook ter wereld kwamen, enorm eager waren naar die cultuur. Ook al waren we in West Virginia, we vonden alles geweldig. Echt. Ja. We uh, zaten in een diner en we dachten er komt een hamburger en er was in alles zagen wij ook echo's van Amerikaanse films die we gezien hadden. Was wel leuk, hoor. Maar ja, ja, dat snap ik dat die reis leuk is. Maar wat is er ik, trouwens wat... nog een glas water of iets dergelijks? Of... Oh, natuurlijk. Ik uh, ik ga zeker. Uh, ik ja, loop niet gesprek op, hè? Ja. Nee, dat maakt niet uit. Het is ook een mooi geluid. Het is een radio. Nee. Ja. Um, yes, um, Want ik lees. You. Ik lees in de inleiding. Ja. Um, ook uh, over, een, uh, uh, over de man David Jones. Exact, ja. Davy Jones gaat ja. naar... Ja. die komt uit Engeland ja. en die gaat ja. naar uh, ja. Amerika... Klopt. en wordt David Bowie. Ja, Ik moet heel en... eerlijk zeggen, dat las ik pas later. En ik dacht van, potverdikkie, weet je wel... ik ben al een jaar lang een fan van David Bowie. Maar toen ik die biografie ging lezen... ontdekte ik dat hij in Brompton, waar hij opgroeide... Zeg maar het Alkmaar van uh, het ja. Verenigd Koninkrijk, dat hij daar als 14-jarige jongen niet wegkomt. Maar dan heb ik twee vragen aan jou: nou, ik Ten vond eerste, het geweldig. Uh... Uh, waarom ben jij dan niet van Alkmaar naar Amerika gegaan en heb je ja. dezelfde tocht gemaakt als David ja. Bo en ten tweede en daar mag je mee beginnen ja. uh, hij heeft zijn naam veranderd dus van David Jones naar David Bo ja. hoe zou jij in uh, Amerika nee nee nee dat is ook heel erg hè? He? want het swagger man het is toch die je hebt toch die dominee die die die een of andere uh, hypocriete christen die het swagger of, Maar uh, hoe nee, zou jou zwager, man, nou, ik... Jo was al heel moeilijk want Jo jo, jo was iets van Jo Joost. dat was de hele rapklank van Jo was toen eind jaren tachtig begin negen was geweldig maar van Jo naar Je was alles. Dus ik was het wandelende spermatozoïde. Dus ik was ik hij was de Love in stock met mijn naam. Maar dat maakt niet uit. Kijk, het verschil is dat hij, hij heeft natuurlijk een universele uh, uh, taal, dat is de muziek. Ik kwam daar als een jonge jongen van, ik dacht 4, 25. En ik was verliefd op Amerika. Ik kon ook alle plekken bezoeken. Maar ik dacht tegelijkertijd: ik woon niet meer in mijn taal. Ik ben weg. Uh, ik hoor niet meer het Nederlands om mij heen. En ik dacht tegelijkertijd ook. Alles waar ik van hou van Amerika is, laten we eerlijk zijn, toch eigenlijk weg. He, dus Warhol ging dood in, in, in eind jaren tachtig. Um, um, Willem de Koning was verleden tijd. Dus Jack Kerouac stierf verbitterd in de Heartlands of America. Het was er wel, maar ook niet meer. Dus ik besefte ook wel dat ik een soort, een soort droomwereld had gemaakt. Het is bijna van die Japanners die denken... als we Nederland binnenkomen, ontmoeten we uh, het familie van Van ja, Gogh en Vermeer. je kan ook zeggen, ik moet erheen... Want ja. uh, nu is de tijd voor mij. Nee, nee, nee, nee helemaal niet. Ik, ik ga er ook nog ieder jaar heen. Ik, ik, ik ontmoet er mensen, ik ga kunstenaars interviewen. Maar heb je het overwogen was... om het uh, uh, te, uh, ja, te proberen? Ja, ja, toen wel, maar toen was ik er een half jaar. En uh, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vond het geweldig om in Washington en New York te zijn. Maar ik ontdekte ook dat, ja, laat ik het zo zeggen, om maar heel luchtig te zeggen. Ik had ook een beetje heimwee naar mijn eigen taal. Ja. Ik wilde gewoon het Nederlands horen om me heen. Maar was het ook een gebrek aan lef? Nee, denk ik niet. Nee, was zeker geen gebrek aan leven. ik heb een half jaar gezeten. En ik had ook de wel overwogen keuze. Dacht ik, ja, ik vind het geweldig. Ik vind het heel mooi om naartoe te gaan. Maar niet om er een heel leven te wonen. Maar je schrijft ook van ja, ik voel me bijna Amerikaan. Nee, niet, uh, in de kunst, in maar de niet kunst. in leven. Ik, voel maar me wat, een, ik ben Oer-Holland. <laughs> nee, nee hey, oh, maar goed, wat, wat trekt jou aan uh, in, in, de, in die Amerikaanse cultuur? Ja, het, is dat, het, toch, het, is dat het, toch dat wij hier in Nederland hebben van nou, doe maar uh, exact, normaal, dan doe je al ja, gek genoeg. Terwijl ja, daar wel de mogelijkheid daar is. Het, het grote, het geweldige. Weet je wel, Jackson Pollock, de kunstenaar van na de Tweede Wereldoorlog. Kijk, het is ook naar, ze maken zich allemaal kapot. Pollock reed zich te pletteren na veel te veel bier te hebben gedronken. Zat in een auto met twee vrouwen. Eén van die twee gaat dood, hij zelf ook. Eigenlijk Kurt Kobe maar dan in de schilderkunst. Dus die Amerikaanse cultuur vreet haar eigen helden op. Of je nou Michael Jackson heet, of Kerouac of Pollock, dat vind ik naar. De goede zijde is dat mensen grote dingen kunnen zeggen. Ik denk dat, nog even over Cobain, wilde echte popmuziek veranderen. Presley wilde dat ook. Um, Pollock wilde dat in de schilderkunst. Op een gegeven moment ging hij van figuratie, he, van bloemen, gewoon naar abstractie. En toen vroeg iemand aan hem, waarom schilder je niet meer naar de natuur? He, waarom, ben je waarom ben je abstract gaan schilderen? Why did you step ahead from nature? En toen zei hij... I am nature. Ja. Nou, God, I am. Stel nou dat ik tegen jou wil zeggen... Patrick, ik ben in de literatuur. Ben ik niet... Ik, ik, ik, ik, ik ben gewoon de literatuur. Ik ben <laughs> Nederland. Nou, Je begint nu al te lachen. Maar stel dat ik het serieus zou zeggen. Ja. In Amerika kan ja. het. Ja. Kun je grote dingen zeggen. Weet je wel? Uh, stijg op naar de wolken en ga daar bovenuit. Zouden uh, wij in Nederland daar meer van moeten hebben? Uh, dat, kunnen, dat, ja, dat kunnen wij niet. Wij zijn klein. Wij, zijn, wij hebben een andere cultuur. We hebben... Uh, Kijk, ik ga niet Nederland dissen nu... want wij, in onze Nederlandse cultuur is juist dat kleine en verfijnde... ook wat ons groot heeft gemaakt. Maar durf He, jij neem, te mag zeggen... Mag ik je iets zeggen? Ja? Heel Nederland <laughs> komt op ons af vanwege vermeer. Die ene mevrouw met het witte kapje dat een melkkan uitschenkt... in het Rijksmuseum. Dat is voor de rest van de wereld een wonder. Wat zien zij daarin? Zij zien een soort spiritualiteit, een soort verstilling, bijna... Weet je, voor sommige mensen uit Japan zijn wij de boeddhisten van het Westen. Door Vermeer, door de verstilling van Koorten, door Van Gogh, door Neskio. Wij moeten niet kunstmatig dat willen doen. Dat, daar is Amerika maar voor. Maar durf jij te zeggen, ik ben een groot schrijver? Nou, dat, dat, Laat ik het zo zeggen, dat zij zei uh, al en Reven en Hermans ook. Uh, ik vind dat niet meer bij deze tijd passen. Ik kan wel zeggen dat goh, het is jammer als ik er niet meer zou zijn... want dan zou niemand zo'n boek maken als Amerika. Dat kan ik wel zeggen. Zonder mij was dit boek er niet geweest... Zonder mij waren er duizenden en andere dingen over Amerika geschreven. Maar niet op deze manier. Ja. Niet in deze omvang. En niet met deze hartstocht. Nou, en het is inderdaad... dus dat, wat ik heb gemaakt kan niemand anders in het Nederland. Het is hartstochtelijk. Dus Absoluut hartstochtelijk. En het gaat over literatuur. Het gaat over fotografie. Het gaat over muziek. Het is over kunst. Het is, uh, het is over de wereld. Zijn de, de, ja, het gaat over de wereld. Ja. Het gaat over naar de... de, de... Ja, zeg maar de toppers van Amerika. Maar ik, toch ik, ik, heeft mag Amerika natuurlijk ook een, een, een, een culturele, veel mindere kant. Dat is voor anderen, dat is voor de cultuurcriticiën. Ja. Maar ja. ik schrijf over wat mij optilt, over wat mij meevervoert naar de sterren. Denk aan Norman Mailer, hè. die is nu een tijdje dood. De vijfde biografie over Norman Mailer is nu al uit. Sterker nog, de vijftiende sinds zijn leven. De vijfde na zijn dood. Norman Mailer is... Toch wel een begrip in Amerika. Maar hij schreef over, moet je nagaan... en dan moet, vraag ik aan jou, ken je één Nederlandse schrijver die dat ook deed? Hij schreef over Gary Gilmore... de eerste man die na de herinvoering van de doodstraf de dood werd vervolgd. Hij schreef over Lee Harvey Oswald. Hij schreef ook een American Dream, een roman. Maar hij schreef ook over Marilyn Monroe. Over Madonna, over Picasso en over Muhammad Ali. Hij was nieuwsgierig naar de wereld. Noem mij één schrijver die dat doet. Ik ken ze niet in Nederland... Heel veel schrijvers in Nederland zijn naar drie dingen benieuwd. Me, myself en I. Hun navel, de binnenkant van hun navel en het vuil uit hun navel. Nou ja, zo ben ik niet. Ik voel mij in die zin, en dat is nog een verlaat antwoord op je vraag... veel meer een Amerikaan. Ik ben net als Norman mensen benieuwd naar de wereld nieuwsgierig. Nieuwsgierig, maar dat zijn we het, allemaal. Maar, en ook het woord verkondigen. Uh, want dat betreft ben je ook natuurlijk een soort van Nederlandse dominee... want je uh, predikt natuurlijk uh, toch wel een de Een dominee goos. wil mensen bekeren. Ik wil alleen maar mensen laten zien dat er iets moois is... en als je daarna liever een, uh, in een zeilboot of IJsselmeer... een geweldige dag hebt hebben en een fles champagne meeneemt... ook goed. Maar ik heb het in ieder geval verteld. Maar ik wil niet mensen bekeren. Ik ben geen dominee. Nee, maar goed, een dominee wil wel graag zijn geloof uiten. En nee, anders... ja... Overdragen ja. aan een ander. Uh, een dominee, jij bent misschien niet geloven, die wil zijn geloof nee, overdragen aan jou. Dus uh, Oké, okay, je bent katholiek. Uh, maar dat is, dat is... ik ben dus niet. Ik ook, ik heb een katholieke achtergrond. Ik heb geen enkele bekeringsdrift. Ja. Ik vind dat namelijk ook. Ik weet aan mijn eigen kinderen, maar ook uit het onderwijs, als ik wel eens op een school sta. Je moet niet mensen willen bekeren. Maar je, je moet wel mensen iets vertellen. Dat laat ik het zo zeggen. Stel uh, dat. Mijn eigen kinderen over 50 jaar zeggen... God, ik vind het toch wel heel lullig dat mijn eigen vader niet eens verteld heeft over Andy Warhol. Je moet het ze wel vertellen. En je moet het zeggen dat het er is. Dat er iets heel moois is in de wereld. En dat je van dat mooie eigenlijk ongelooflijk kunt genieten. Wil je het niet, is het ook goed. Maar je hebt het verteld. Dat is iets anders dan bekeren. Dat wil ik nooit. Joost Zwageman, ga je dan ons nu even vertellen waarom jij graag Prins wil horen? Uh, ja, Prins is iemand die voor mij... Het uh, staat ook in het boek. Uh, het staat in het boek. Het is de incarnatie van een soort... Idool dat Amerika miste. Je had black music met Stevie Wonder, Otis Redding, etc. En je had dus de witte muziek met Lou Reed, de Velvet Underground. Uh, in Prince kwam dat samen. Zwart en wit kwamen bijeen. Man en vrouw kwamen ook bijeen. Prince had de androgynie van iemand over wie we het al hebben gehad, David Bowie. En ineens werd de uh, zwarte Amerikaanse muziek bijna een soort uh, ja, achterhaald iets. Prince steeg boven de geslachten uit, maar ook boven. Blank en zwart, hij had een soort riff van de Rolling Stones. Hij pikte bij Jimi Hendrix, maar ook bij David Bowie. Hij pikte bij Aretha Franklin, maar ook, snap je, hij pakte alles. En dat vind ik uniek aan Prince. En het leuke van dit nummer, If I Was Your Girlfriend... is eigenlijk heel romantisch, weet je wel. Een, een jongen die eigenlijk denkt van, ja, hoe komt een meisje nou klaar? Dat zou ik nooit weten, ja, ik weet hoe ik klaar kom, Maar klaarkomen van een vrouw is het anders. Dus wat doet hij? Hij wil eigenlijk het meisje worden dat hij bemint. Nou ja, wat wil je nog meer? Dat was uh, If I Was Your Girlfriend van Prince. Uh, de favoriete plaat van uh, Joost zwagerman Die ook uh, natuurlijk benoemd wordt in uh, Americana. Klopt. Het boek over de, ja, de hoogtepunt van de Amerikaanse cultuur. Toch? Alles uit Amerika. Nu, uh, ben jij een, een bevlogen verteller? En uh, enthousiasmeer je mij ook? En uh, de, ja, we razen we hier in dit gesprek ook van het ene hoogtepunt naar het andere hoogtepunt. Als je zulke hoogtepunten hebt, heb je dan ook veel dieptepunten? Als mens? Uh, dat vind ik een goede vraag. Um... Natuurlijk. Um, uh, je, je, ik ben nu vijftig en dat bereik je niet zonder uh, hobbels en tegenslag en et cetera. Maar laat ik het zo zeggen, mijn persoonlijke dieptepunten en, en beproevingen en tegenslagen... Um, heb ik eigenlijk altijd weten te overwinnen door onder andere na te denken... en te praten over datgene waar wij nu over praten. Snap je? Um, als je de wereld niet meer begrijpt. als Ik noem maar wat... In 1998 maakte ik er heel naars mee. Mijn vader was heel down. En ik had dat niet goed in de gaten. Uh, was zelfs zo down dat hij... eigenlijk. Dat, dat heb ik later pas... echt In alle volle hevigheid meegemaakt. Dat hij een einde aan zijn leven wilde maken. Hij heeft ook een poging daartoe ondernomen. Hij belandde in het ziekenhuis. Uh, hij wordt wakker op de intensive care. Hij kijkt mij aan. En hij zegt, dit was niet de bedoeling. Uh, waar... Door ik aanvankelijk heel opgelucht was. Maar hij bedoelde eigenlijk. dat was niet de bedoeling dat ik erbij zou komen. Toen ik dat merkte, dat hij dat zei. dacht ik ook. Nu hebben we een hele lange weg te gaan. En ik heb. getracht en gepoogd om mijn vader weer het leven te. dat is toch wel gelukt. We zijn nu vele jaren verder. en hij is hartstikke oud. en ook heel erg ziek, maar hij heeft toch enorm veel levenskracht. Um, in die tijd. ik noem dus nu één. hele erg zware tegenslag. Hè? want Het is heel. Um, uh, laat ik als, als degene die jou heeft grootgebracht... op een gegeven moment zo nader aan toe was... dat hij eigenlijk zegt van... het leven is niet de moeite waard... Dan, moet je eigenlijk, dan word je gedwongen om te denken... ben ik zelf dan wel de moeite waard? Maar je wordt ook gedwongen om te zeggen... stel dat het mijn vader was gelukt... en dat hij er niet meer was geweest... hoe had ik dan moeten formuleren... wat mij nog in mijn leven de moeite waard is? Nou, mijn eigen kinderen en mijn moeder. En andere, maar misschien ook... hele mooie dingen die mensen gemaakt hebben. Dus in die tijd... Um, um, dat ik echt teleurgesteld was... In, in, in, in het leven en mijn dierbaren... dacht ik, oké, okay, dit is een kutwereld... en mensen doen de verschrikkelijkste dingen. Ik begon niet voor niets over Kurt Cobain. Het zit toch voor in mijn hoofd. Uh, maar die hele, in die hele wereld vol met tegenslag en beproevingen... zijn er ook mensen die het mooiste van het mooiste hebben gemaakt. En dat bracht mij toen, dat is een groot woord, wel troost. En ja, maar... troost... En, uh, was je geschrokken van jezelf dat je zo diep kan zitten? Uh, nou, als je hebt meegemaakt wat ik heb meegemaakt met een ouder... die zo depressief is dat hij niet meer verder wil met zijn leven... dan ben je eigenlijk maar voor één ding bang van dat kan mij ook overkomen. Of, of is dat genetisch of geef ik dat door aan mijn kinderen? En Ik had altijd... Ik bedoel, wij praten nu hier over, weet je, over van alles en nog wat, wat de wereld mooi maakt... En ik had altijd gedacht van, mij overkomt dat niet. En op een gegeven moment overkwam mij dat wel. En dan is het eigenlijk dubbel schrikken... dat je, als je echt heel erg down wordt... En, dat je eigenlijk zo down wordt dat je de wereld niet meer begrijpt. Dat is erger dan alleen maar somber. Dan ben je gedesoriënteerd. En dan schrik je wel, want dan denk je... oh, misschien ben ik net zo uh, hulpeloos als mijn eigen vader... Um, heel vaak denken mensen als een soort troost van... Oh, ik heb liefdesverdriet of ik ben alleen en niemand houdt van me. Ik kan er altijd nog een eind aan maken. Als je echt iemand in je omgeving ge hebt gekend... die er een einde aan wilde maken... of een, e echt een eind aan zijn leven heeft gemaakt... kun je dat nooit meer denken, maar dan raak je verstijfd van angst. Snap je? Dat, dat is verschrikkelijk. Zit die en... er nou nog, die angst? Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Dat, die zit er niet meer. Weet je het zeker? Ja. ja. En als die angst er is... de angst zit er nog wel, maar... De vervolmaking van die angst is er niet. Je, je blijft voor alles en nog wat bang. Dat, mensen kunnen niet bijna... Er is geen mens zonder vrees. Dus je blijft voor alles en nog wat bang. Maar laat ik het zo zeggen. Um, um, ik ken mezelf nu goed genoeg om te weten... Het zou bizar zijn als het niet zo zou zijn... op je vijftigste... dat ik uiteindelijk over een veerkracht beschik... die mij ook verbaast... maar die mij wel door het leven do uh, slaat... En dat, dat was natuurlijk een hele heftige periode. Enorm. Een lange periode, een zware periode. Maar heb je dat nu ook... Uh, uh, sta je ook wel eens op en heb je dan een slechte dag? Of? Nee, niet meer. Nee. nee. Heb ik wel gehad. Zeer veel zelfs. Maar um, uh, uh, op een gegeven moment moet je leren om, om, om... Bij wijze van spreken als een soort... Kijk, je hebt mensen... Ik heb altijd echt depressie, weet je wel, in diepste wezen denken, get alive, kom op, sta op. Ik heb altijd diep van binnen geval, wat de meeste mensen denken van oké, okay, je bent nu een half jaar somber geweest, maar laten we nu opstaan en doen alsof doen niet eens doen alsof het niet zo is, maar nu is genoeg geweest. En dat is bijna hetzelfde als tegenover iemand zeggen die zijn ze benen heeft verloren van je hebt die nu die heb je niet meer. Goed, maar nu zijn we klaar, gaan nu op krukken lopen. Dat kan niet. En daar, dat, daar ben ik wel achter gekomen. En um, die, laat ik het zo zeggen, ervaring die ik nu heb meegemaakt, meege maakt mij wel wat nederig. En, maakt het uh, je ook beter? Dat niet. Ik, ga niet. ik ben niet zozeer van lijden louter. Dat vind ik heel katholiek. En dat vind ik ook heel lullig om te zeggen. Lijden maak je een beter mens. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee we hadden het over in het begin van het gesprek over Picasso. Die dat meemaakt. Ja. En daardoor wel een enorme ja. bevlogenheid heeft ja. gekregen in zijn kunst. Ja, maar dat zou ik nooit over anderen durven zeggen. Want een heleboel anderen die bepaalde ellende meemaken... die kunnen voor zichzelf bepalen of het uiteindelijk... hun toch nog wat heeft gebracht. Maar als je dat... Als wij, jij en ik dat over een ander gaan zeggen... dan vind ik dat heel dan, dan, weet je dat, dat kun je niet voor een ander zeggen. Dat, dat... Nou, maar heel veel mensen die je in je boek beschrijft... Ja. dat zijn wel kunstenaars met allemaal ja. Uh, ja, toch Absolute ergens waar. een trauma of een, ja. een, een, een, de blues. Zo, blues. Uh, ja. Ja. Het is wel bijna alsof een kunstenaar het uh, als bron... Ja. Ja, en Heeft. Het, is, het lijkt er ook... Nou, het is niet, dus het er dus, lijkt er niet dus van, kan misschien voor jou als bron ook. Ja, ja. ja, maar ik vind het... Kijk, statistisch... Het is het vooroordeel van mensen in de kunst... zijn labieler, zijn vaker geneigd tot depressie en somberheid. Dat is het voordeel. Helaas is het voordeel waar. Als je statistisch... en ik heb de wetenschappelijke onderzoeken gelezen... statistisch gezien... zijn er gewoon meer dichters en schrijvers en kunstenaars... die eigenlijk ten prooi vallen aan een ongelooflijke somberheid... dan, laat ik zeggen, de gemiddelde... Uh, postbezorger of hotelbediende. Dat is een feit. Dan moet je jezelf de vraag stellen. Komt dat door hun beroep? Of zijn ze doordat ze zo ontvankelijk zijn... voor somberheid naar dat beroep gedirigeerd? En dat vind ik een interessante vraag. Ik weet het antwoord daar niet op. Nee, maar jij was natuurlijk voordat jij in die zware depressie kwam... ook al echt een hele goede schrijver met echt mooie boeken en een mooi oeuvre. Ja. Heeft het je als schrijver, denk je? Dat, dat zal de tijd uitwijzen. Het, het, het heeft me wel veranderd. Het heeft wel... Um, um, kijk, heel lang was ik bijna zo'n soort zondagskind. Hè? Ik bedoel, ik ben ontzettend jong gedebuteerd. Uh, toen kwam Gimmick uit de 1989, licht in 91 Buiten van drie bestsellers op rij. Ik was nog voor de 30 en ik had ineens een miljoen boeken verkocht. Nou, weet je, je, je, je, je bent bijna verbijsterd. Uh, en dan val je jaren later, twintig jaar later... in een soort zo'n groot gat... dat je eigenlijk niet eens meer weet... hoe je van de vooren naar de Albert Heijn moet komen. En als je dat weer her uh, herovert... dan is het eigenlijk een grotere herovering... dan het verkopen van die miljoen boeken. Dus ik sta weer op de been. Ik doe weer de dingen die ik vroeger deed. En daar ben ik eigenlijk... Ik ben natuurlijk heel trots en blij uh, met het boek Amerikaan. Daar ben ik eigenlijk stiekem, diep van binnen... eigenlijk meer trots op. Dat ik weer gewoon meedraai. Dat ik weer... De dingen kan, die iedereen kan doen. Het klinkt wat aansteldig, maar ik kon het niet meer. Ik was echt de Ooit getwijfeld? Uh, als ik dit nog ooit op dit niveau zou komen? Uh, tuurlijk, tuurlijk. Maar ik denk dat iedere kunstenaar zichzelf twijfelt. Wat ik wel denk, na die periode... We praten er nu te veel over, vind ik. Maar goed, dat doen we. Het is later op de avond. Maar uh, ik heb wel het... Ik heb een soort nieuwe bullshit detector gekregen, weet je wel. Uh, als ik nu een roman ga schrijven... en die ga ik schrijven ga ik denk ik niet meer schrijven over datgene waar ik vroeger over schreef. De verloren liefde, die hebben we gehad. De ongelukkige liefde ook. eenzijdige liefde. Ik denk dat ik nu, ja, ik, na wat ik heb meegemaakt... ga ik schrijven over inderdaad toch een ander soort boeken. Over inderdaad... Um, uh, tegenslag, mensen die met hun rug tegen de muur staan. No way out. Um, ik ga... Um, laat ik zo, mijn belangstellingswereld is veranderd als schrijver. Mario Swagerman, gaat het goed met je? Dat zeker. ja, ja. Al, als, dan, Anders had ik hier niet gezeten. Denk jij nou echt dat als het niet goed met mij zou gaan... dat ik dan ja had gezegd op jouw vraag? Dat, dat had ik niet eens gedurfd. Dat, absoluut niet. Ik kan alleen maar zo'n gesprek voeren... omdat ik weer weet dat het goed gaat. En een jaar geleden, als je mij een jaar geleden had gevraagd... had ik nooit ja durven zeggen. Want een jaar geleden? Met, met, met je vader is het langer geleden. Nee, dat is langer geleden. Ja, nee, we, we maar hebben met het nu, een jaar geleden is het een uh, keer gebeurd. Uh, in, ja. Nee, met, met mijn vader, dat ja. was... Toen was ik bedroefd naar aanleiding van ja. mijn vader. Zelf uh, raakte ik enigszins uh, onthutst... doordat een huwelijk van twintig jaar voorbij ging. En dat maken veel mensen mee. Maar doordat dit huwelijk zo lang was, was dat wel heel droevig. Dan ik was bijna een soort puber. Ik dacht van, van kan ik ooit nog een nieuw leven met iemand beginnen? kan je nagaan, ben je bijna vijftig. En dan ga je weer nadenken als een dertienjarige. Maar ik ben, laat ik het zo zeggen... Um, Um, gelukkig uh, nog steeds um, aanwezig als vader. En ook um, uh, als schrijver. Dus ik heb mijzelf weer hervonden. Maar ik werd wel in een soort, um, laat ik het zo zeggen, um, ineens was ik een soort, weet je wel, volgens het clichéboekje, gescheiden man van tussen de veertig, in een houten huisje in de polder met één fiets en één, in een dorpje waar één winkel en een drogisterij is te Daar moest ik altijd om grinniken en nu was ik het zelf. Ja, dat was raar. Dus een jaar geleden had ik jou eigenlijk. Nee, nee, nee, anderhalf jaar geleden. Oh. Dus we zijn nu eind 2013. Dus het is, we, zijn nu iets van, uh, we zijn nu twee jaar verder. Maar ik denk dat ik dit niet had aangedurfd in 2011. Sterker nog, toen woonde ik in een dorpje in Noord-Holland. En uh, ik had er al moeite mee om in de auto door de Eindhoven naar Amsterdam te gaan. Ik weet niet waarom, dat moet je me ook niet vragen, maar dat was zo. Maar je bent er weer. En gelukkig. En da daarom, weet je, daarom ben ik extra blij dat ik er weer ben. En dat ik ook nu... Uh, uh, kan vertellen over Americana. En ja, laat, ja hoe moet ik dat zeggen? Uh, vroeger nam ik dingen voor vanzelfsprekend aan. Nu weet ik dat al die vanzelfsprekendheden... Uh, tamelijk hoogvaardig zijn. Dat, ik, dat, dat, dat, je, dat je dat nooit als vanzelfsprekend mag ervaren. Dat het, dat het altijd een, ver, een verovering en een gift is... als je überhaupt een boek kunt schrijven... en als je erover kan vertellen. Nee, maar daar, ik zit ook een beetje perplex in mijn stoel. Want... want... Het is ook zo, als ik dit boek lees of als ik jou hoor uh, praten, Er komt echt een bevlogenheid uit. Ja. Dat het bijna niet voor te stellen is dat je anderhalf jaar geleden of twee jaar geleden ja. niet eens door de eiten durfde. Nee, nee, nee. En dat we nu wel is... om de kinderen op te halen, maar niet meer om uh, m, m, sociale evenementen en dergelijke. Dat, dat, dat, dat hield op. Dat was weg. Dat, uh... Maar want nu als je dit leest, je schreeuwt het van de daken van mensen. Ga dit ja. zien. Nee. Ga dit beleven. Ga dit Op een gegeven moment jezelf ook. Kijk, laat ik het zo zeggen. Jij bent nu wat verbaasd, maar um, we, we hebben het nu gehad over kunst en praten over kunst. Maar de afgelopen, ik wilde wel. De afgelopen twee jaar heb ik wel gewoon gepraat bij de wereldrijn door... Ja. En pas achteraf heb ik ook aan de redactie en aan de presentator gezegd, van, ja, ik ben wel een beetje de weg kwijtgeraakt. Hadden ze er, er niets van gemerkt. Uh, dat, dat heeft natuurlijk te maken met professionaliteit, dat heeft ook te maken met de laatste strohalm. Gelukkig heb ik nog mijn verhaal voor de televisie, gelukkig heb ik mijn column nog, gelukkig heb ik mijn schrijver nog en heb ik mijn kinderen nog. En nu, uh, ja, gelukkig is er een liefde in mijn leven gekomen waarvan ik nu denk van, die gaat ook Amerikanen deel 3 en 4 meemaken als ik 75 ben. Thank God for that. Uh, maar dat had ik toen niet. Uh, ja, we zijn nu toch al bijna. Nou, we hebben nog een paar minuten. Ik laat mijn liedje zitten. Nou, wat was het geweest? Uh, het, het was niet. Uh... Nou, ik, uh, ik zag uh, waarom maar, Ik je? Ja, nou ja, oh. omdat. Nou ja, om <laughs> ik, ik, ik weet niet eens of je. Oh. Nee, het is. Uh, uh, story, Story Night van Don McLean. Oh, Story, Story Night. Vertelers. Ja. De, de, het, het, het, het, de kracht van het vertellen. We kunnen wel een klein stukje uh, opzetten. Ja, en dan ja, de een jeugd. Story, zetten. Story Night. Ja, precies. Het gaat over kunst. Hij, hij vertelt een, een, een, ja. Vincent School. Ja. Het heet eigenlijk Vincent. Ja. I could have told you Vincent. Ja, het, ja. Het, heel zachtjes wordt het nu gedraaid. Uh, en omdat ik natuurlijk wel wist... Van dat jij ook zware periode's had... dacht ik bij mezelf, ja, dit past ook bij jou. Het is een mooi nummer, maar het is, laat ik het zo zeggen. Als jij het nu... Ik had het totaal niet verwacht. Ik dacht, jij komt met iets inderdaad, uit het heden van Amerika... Of met uh, een soort standbeeld. Maar dit is voor, voor mij een liedje uit mijn middelbare schooltijd. En je moet je voorstellen, misschien heb jij dat ook wel gehad, je was grote fan van bepaalde uh, popsterren en nummers, maar je luisterde niet goed naar de tekst. En pas later, toen ik in jaren vijf, 26 was, begreep ik waar dit nummer over ging. En vond ik het erg mooi. Maar Domeklin is sowieso iemand... Ja, dat heb je, weet je wel. Van... Ja, maar je kan maar een klein stukje luisteren. Ja, een klein stukje luisteren. Ja. They would not listen. Ja, did not dit, dit is erg mooi dit gaat ook hij spreekt eigenlijk hij voert een gesprek met iemand die weg is, Vincent. En dat is geweldig. Dat, dat, weet je wel, ook überhaupt. En over de ziekte van die Vincent. Ja, ja. En ik dacht, dat past ook een beetje bij jou. Ja, weer, dus. ja klopt, klopt. En het gaat natuurlijk over kunst. Het gaat over dat kun prachtige kunstwerk ja. van, van, van, die, van ja, dat mooie donkere schilderij. Met die sterren in de nacht van Vincent Gogh. Zeer duister. Ja. En uh, het grappige is, als de Joost Swageman van 1913 zou hebben gezegd. In een zaaltje kent u Vincent van had, had iedereen gezegd: nee, die kennen we niet. Maar na 100 jaar wel, weet je, dat is heel hoopgevend. Wat ho ook hoopgevend is, is dat jij mooie plannen hebt voor komend jaar. Klopt. Vertel! Um, naar aanleiding van de verhalen die ik in de Wereldrijd door uh, vertel. Uh, en na aanleiding van een optreden Crossing Border. kwam ik op het idee om de verhalen in theater te gaan vertellen. Dat doe ik in het najaar 2014-15. Uh, beperkt doe ik beperkt want ik wil eigenlijk een nieuw boek schrijven dat ga ik ook doen ik ben nu bezig aan een gedichtenbundel en uh, ik ga een bloemlezing maken voor Penguin uh, England en America. van Nederlandse verhalen tussen 1880 en nu dus weet je uh, ik waar ik vier handen had maar je gaat ook nog een romans schrijven ja dat klopt en... ja maar ik ben bijgelovig dus ik ga je nu niet vertellen waar hij over gaat echt niet ik kan het niet vertellen ik ben bijgelovig maar die komt in 2015 uit. Maar, maar je hebt het idee van... als ik het vertel, dan wordt het geen goed boek. Nou, ik had ooit... mijn, mijn redacteur van heel lang geleden, Martin Roos... die is nu al heel lang met pensioen... ooit vertelde ik hem een verhaal van... ik wil de buitenvrouw schrijven, het gaat over. Hij zei, hou je mond, hou je mond, ik heb al zoveel schrijvers... hier ik had hier een verhaal vertellen. en dan hadden ze verteld, lag het op tafel... en na, na afloop dachten ze, ja, het is nu al uit mijn mond gekomen... dus waarom zou ik het nog opschrijven? Ik heb het en detail in mijn hoofd... maar uit bijgeloof durf ik er niet over te praten... Goed, dat dan niet. Alleen mijn uitgever weet het en mijn geliefde. En theater dus. Theater, ja. Kennis is geluk, de tour. Een van mijn boeken heet Kennis is geluk. Het gaat over het geluk dat je kunt ervaren... als je inderdaad naar kunst kijkt of boeken leest. Maar ook er iets achter leest. Ik vertel het verhaal van Picasso. Ik denk dat het jou een beetje blij maakt. Als jij nu dit verhaal van Picasso kent... en je ziet weer een blauw schilderij van Picasso... Dan denk je, oké, okay, dat is het dus. Nou, die kennis... Het, het cliché is al kennis is macht. Ja, daar doen we niet aan. Dat is ook interessant. Andere wereld. Maar kennis is ook geluk. Maakt blij. Maakt de wereld fijner. Dus je, en, jij gaat de zaaltjes in... Ja, en dan met een grote beamer... en dan vertel je een mooi... verhaal. Heel, heel ouderwets de kast, uh, powerpoint. Je, ja. Nou, zaaltjes. Ik hoop wel dat ik even, ja, wat? Ik hoop... Naar de Kleine Comedie. Echt waar? Ja, De Kleine Comedie heeft al geboekt. En dan stond ik elf jaar geleden met Ronald Gippard. Nu alleen. Dus De Kleine Comedie. De Stad Schouwburg-Eindhoven. De, stad Schouwburg, uh, de ik, weet je, Als ik gewoon in een zaal sta... dan praat ik voor een mannetje of honden. Maar voor, in Crossing Border, Den Haag en Enschede... Zo stond ik ineens in mijn dode eentje met mijn lullige powerpoint... en mijn dingetje met diaprojecten voor 4, 5, 600 man. En, gaat... en ik bleef overeind tussen al die bands, Patrick. Dacht ja. Ik dacht, nou, dat is hartstikke leuk. Maar je gaat tien avonden doen of 15? avonden? Tien niet? of 15? denk maar, ik tien. En denk je dat het elke keer dezelfde... Uh, kunstwerken zijn, of denk je dat je ook daarin gaat variëren? Nee, nee, nou, kijk, je, luister, het is een programma, dus ik ga vertellen wat ik weet, en het is heel raar om in, uh, laat ik, ik kan wel dingen aan de actualiteit ja, ja. aanpassen, maar je moet je voorstellen, Theo Maas, kan ook niet elke keer zijn eigen programma veranderen, niet dat ik me daarmee wil vergelijken, maar het is een verhaal dat ik in mijn hoofd heb, okay. van A tot Z, ik vertel het, een beetje à la um, DVD College Tour van onze hoogleraar, uh, hoe heet hij ook alweer, help me even op weg, uh, Robert Dijkgraaf, Robert Dijkgraaf. Die kan fantastisch vertellen over het allerkleinste en het allergrootste. Dat kan ik nooit nadoen als een wetenschapper. Maar in klein uh, formaat kan ik een soort DVD-verhaal houden. Maar dan uh, extra lang, zou ik maar zeggen, voor en na de pauze. Maar ik kan niet iedere avond iets anders vertellen, helaas niet. Vanaf? september 2014, september 2014 tot, en met oktober, of tot en met mei, juni 2015. Joost Zwageman, dank je wel voor dit uh, boeiende gesprek. Je hebt me opnieuw geenthousiasmeerd, ge Maar zeker ook uh, door dit mooie boek, Americana. Ik wens je het allerbeste. Dank je wel, insgelijks.